Het besluit van Al-Maliki volgt op de protesten... voor meer democratie in de Arabische wereld. Onder meer in Tunesië, Egypte, Jemen en Jordanië. Afgelopen week kondigde onder meer president Saleh van Jemen... aan dat hij aan zijn laatste termijn bezig is. Rafael van der Vaart heeft zich afgemeld... voor de oefenwedstrijd Nederland-Oostenrijk... komende woensdag in Eindhoven. Hij heeft een kuitblessure. Van der Vaart viel vanmiddag uit bij de wedstrijd van zijn club... tot een hotspur tegen Bolton Wanderers. Voordat hij uitviel, had hij wel een strafschop benut. Het is nog niet bekend of bondscoach van Marwijk... een vervanger voor Van der Vaart oproept. Tot slot het weer. Vanavond en vannacht vooral in de kustprovincies nog zware windstoten. In het noorden kan er wat regen vallen. Morgen waait het nog steeds hard en komen er opnieuw windstoten voor. Maar het blijft zacht met gemiddeld 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Nogmaals goedenavond. Er is ruim 10 minuten, misschien wel een kwartier gespeeld... bij Heerenveen NEC in de tweede helft. is daar nog steeds 0-0. PSV-Ado is in de eerste helft bezig. Ronald van der Gier. Ook hier nog altijd 0-0. Wel duidelijk aan te geven dat PSV de sterkere ploeg is. En Den Haag een beetje gokt op de counter in deze fase. Nu bijvoorbeeld lange bal richting Verhoek, maar goed verdedigd door Pieters. Wel wat tumult voor de goal van Coutinho, maar echt uitgespeelde kansen heeft het nog niet opgeleverd. Slechts een kopballetje uit een corner van Jujjak. Kopbal van Toifonen richting goal, maar prima verwerkt door Coutinho. 0-0 de stand in Eindhoven. Siktorzon ging door waar hij vorige week is opgehouden. Racht nog niet mee. Hij maakt in Rotterdam tot nu toe bij Excelsior de enige goal van de wedstrijd. Hoewel de AZ via de rechterkant. Martens met de kopbal en die staat al bijna op de doellijn zeg. Bij de voorzet vanaf de rechterkant maar hij weet hem nog voor langs te krijgen. Power staat erbij en kijkt er naar de doelman van Excelsior. Maar het blijft dus 1-0 voor AZ. Martens laat de kans liggen. En Sigtorsson tot nu toe de enige doelpunt maken in deze wedstrijd. Na ruim 16 minuten inmiddels. Straks om kwart voor negen is er ook nog VVV tegen NAC. En er wordt gebaasd Nijmegen tegen De Mos. Leon Kersten. En het is weer gelijk. 32-32. 6 32. minuten gespeeld in het tweede kwart. En De Mos is iets terug in de wedstrijd na die achterstand van zeven punten. Het is dus een leuke pot om naar te kijken en is spannend. Dat is heel belangrijk. Nijmegen-De Mos. 32-32. Turn van de Birds. Wat is er allemaal aan de hand in Eindhoven Rood van het begin? We zijn al een uh, minuut of anderhalf bezig om een corner te nemen van Juchak. Maar dat kan maar niet, omdat er geduwd en getrokken wordt in het uh, strassopgebied van uh, ADO Den Haag. Nu ook weer. Lewin en Toyfone. Eerst maar even die corner. Nou, Juchak is zo van slag dat hij die <laughs> in een keer in het, in het zijnet schiet. Maar er ging nogal wat aan vooraf zeg. Ja, iedereen staat een beetje klaar voor, uh, voor die corner. Eerst Ami aan het duwen. Uh, met uh, met Toijvone ook, nou, dan worden die twee worden, of met Lens is dat eigenlijk meer: dan worden die twee bij de scheidsrechter geroepen. Waarschuwing, dan gaan Lewin en, uh, en Toijvone weer met elkaar aan de slag. Lewin geeft Toyfonen een duw, maar Toyfonen gaat wel erg makkelijk naar de grond. Krijgen beide na wat woordjes van Van Boekel een gele kaart. Ja, en dan staat de Coutinho ook nog op de lijnen. Die ziet die Lens maar elke keer in zijn buik prikken. En die duwt hem ook weg. Ook hij moet dan op appel komen om van Van Boekel te horen dat duwen toch echt niet meer mag. Nou ja, uiteindelijk weten we hoe het allemaal is afgelopen. Die corner van Jujjak belandde in het zijnet. Maar zo gebeurt er dus wel het een en het ander. Ik snap wel dat Coutinho wat reclameert over het feit dat Lens... Wat in zijn buik prikt. Want bij uh, die, uh, die kopbal van uh, Toyvonen eerder in, uh, in deze wedstrijd had hij uh, alle moeite Coutinho, om die bal te vangen. Omdat Lens er eigenlijk voor stond. En het was eigenlijk een, uh, ja, een hindernis extra. Uiteindelijk maakte Lens een overtreding en was al het gevaar verdwenen. Maar daar gokt PSV dus op. Wat tumult bij corners. Nou, daar heeft PSV ook alle tijd voor. Want het heeft al zes corners mogen nemen in deze wedstrijd. Tegen één voor Ado Den Haag. En PSV heeft echt het meeste balbezit. Ado is wat van slag. Ado komt eigenlijk geen moment echt in het spel zoals we dat gezien hebben de laatste week. Alles is inleveren. Nu ook weer bij Bauma. Halverwege de helft van Ado Den Haag. In de as van het veld. Iets naar links vindt hij Duak. Dujak die ook nog een keer aardig op goal heeft geschoten. En Coutinho moest dwingen. Schot van 25 meter tot een redding. Dujak gaat nu naar de linkerkant. Ja, wat zoekt hij daar? En ook van een heleboel spelers van Ado op. Eén is Ami en die verdedigt dan. Maar Ado krijgt geen moment rust om uit te verdedigen. Direct druk zetten en direct de druk erop bij de laatste mensen van Ado Den Haag. De mensen in de laatste linie. Ja, dan komt er dus helemaal niets van voetbal en ook de lange bal. Daar wordt geen tijd voor gegeven om die naar voren te trappen richting Boelekin. Dus er is eigenlijk maar één ploeg die aan het voetballen is geslagen in deze wedstrijd. En dat is PSV. Ploeg die dus voor het meeste gevaar, voor de meeste dreiging heeft gezorgd. Ado heeft nu balbezit met De Rijk. De Rijk naar Lewin. Hij overigens die gele kaart dus. Ook. En Lewin mist nu het volgende duel van Ado Den Haag. De enige Haagenees die op scherp stond. Keeper van Ado met een lange bal. Bouwma klopt Boelekin. Nu kan Koevermans er geen vervolg aan geven samen met Hutchinson. Maar ja, Ado is in de war. Nu lopen Piqué en Lewin elkaar in de weg. En uiteindelijk kan Piquet herstellen, zodat Lens niet gevaarlijk kan worden. Nee, wat dat betreft uh, ligt uh, ADO op de pijnbank. En is uh, PSV lijkt het op weg naar de eerste goal. Het is na 23 minuten nog 0-0. komt hier een aanval? Nee. Manolev loopt zich vast op Levin aan de rechterkant. Blijft dus 0-0. Het is 18 minuten gespeeld in de tweede helft bij Heerenveen NEC. Daar is nog niet gescoord. 0-0. Op Woudenstein is wel al gescoord. niet mee. Sigtorsson na 10 minuten voor AZ de ploeg die met 1-0 aan de leiding staat. En het balbezit is er voor de doelman van Excelsior, Kees Pauwen. Komt dus goed weg bij die kopkans van Martens een aantal minuten geleden. Licht duwtje denk ik nog van Klaas daarbij. En dat was een heel nuttig en noodzakelijk duwtje. Als je 2-0 achter staat al zo vroeg in de wedstrijd. Een beetje het scenario van een week geleden tegen Adel toen het ook hard ging. Ja, dan wordt het een heel lastig verhaal. En uh, nu is het koppen met Koolwijk rond de middenlijn. Aan de overkant van het veld daar komt Vinker er niet aan. Moet er verdedigd worden achterin bij Excelsior. Dat gebeurt goed. En dan toch weer Martens, de hoogte van de middenstip. bal even terug richting Moreno. Even licht geblesseerd geweest na een uitgestoken been van Kolwijk een aantal minuten geleden. Maar het lijkt allemaal wel weer te gaan met hem. Bovenberg die is er dus niet bij. Fernandez er niet bij en eh, dat lijkt zich toch een beetje te vreken vanavond. AZ inmiddels aan de overkant van het veld met Sigtorsson. komt er nu niet aan omdat de bal wordt weggehaald door Nieveld. Dan gemist aan de zijkant. Dat dan gebeurt door Eekmans. En gooien met AZ richting Sigtorsson Stijn Schaars zegt dat de bal naar Martens moet. Die krijgt hem nu inderdaad. Geeft de voorzet vanaf de linkerkant met het rechterbeen. Maar de bal gaat over alles en iedereen heen. Ook over Johan Bergkoetmondson. En dat betekent een achterbal en weerbalbezit dus voor Kees Pouwen. De doelman van Excelsior. Dat onder druk staat hier in sprake, net als in Eindhoven, van eenrichtingsverkeer. Want AZ is uh, vele malen sterker, technisch beter. Het uh, legt de wil op aan de tegenstander hier uit Rotterdam. Maar één grote kans gezien en die mag niet onvermeld blijven. Vlak voor dat moment met Martens was het de zegelaar, de man die is gekomen van Ajax. Helemaal vrij opeens. Omdat zander in de fout ging, liet zich de bal ontfutselen. En toen was daar de kans voor zegelaar. Misschien nu een herkansing voor Excelsior. Bal aangeraakt door Moreno, maar over omdat Vinken de voorzet kan geven vanaf de rechterkant. En zo zijn dat dus spaarzame mogelijkheden. Die van Zegelaar was een grote kans. Had moeten schieten, had hem ineens moeten nemen. Dat had iedere aanwezige hier vanavond gedaan. Hij besloot breed te leggen. Die bal kwam niet aan. En dus was de kans verkeken. Hetzelfde geldt dus nu voor dit moment omdat het dus wel voor Excelsior een corner oplevert. Klaas, staat klaar aan de overkant van het veld. In de wind, want het waait hard in Rotterdam. Bal genomen, korte corner. Vinken er even bij. Dan is daar bijna Bergkamp, maar weggehaald. Vinken probeert de bal opnieuw het strafschopgebied in te krijgen van AZ. Maar dat mislukt en schaars verdedigt vervolgens uit Excelsior en AZ. Allemaal achter de bal aan. We doen dat na 25 minuten. Met de 1-0 voorsprong dus de goal van Sichtersson na 10 minuten. Leo Kersten bij het basketbal, Nijmegen, De Bos. Ja, het is rust. 37-44. Ik kreeg net de statistiek in mijn hand. En waar ik even naar ga kijken is de rebounds. Ja, die is precies gelijk. 20-20. En dat is opvallend, want ik denk dat Nijmegen, zolang ze voorstonden, tot die 28-21 een enorm reboundoverwicht had. Maar ineens begon De Bos te rebounden op die missers. En ook op de missers van Nijmegen. En met een 4-18 tussensprint kwamen ze op een voorsprong. Ja, nu is het van 7 punten in het voorsprong Nijmegen. Nu 7 punten in het voordeel van Den Bos. Eh, het zegt nog niet zo heel erg veel. Want er is al tien keer van voorsprong gewisseld in deze wedstrijd. Dus eh, de tweede helft. Ik denk dat het nog wel spannend wordt. Rust, Nijmegen, Den Bos 37-44. gebeurt wel van alles in Eindhoven vanavond. Roud van de Geer. Na 27 minuten ligt de bal. Nou een meter voor de 16 meter lijn. Recht voor de goal van Toyfone. Daar gaat Verhoek. Oh, die schiet die bal heel hoog over. Daar krijg je in het American voetbal bloemen voor. Voor zo'n poging. Maar niet bij de wedstrijd PSV-Ado Den Haag. Een uitgelezen kans voor Ado om hier iets van te maken. Het gebeurde allemaal na een counter van Ado. En het onderuit trekken van Kubik door Manolev. Terwijl de bal daar niet in de buurt was. Goed gezien door Van Boekel. Geel voor Manolev. Maar het blijft dus 0-0. a beat up a manhood responsibility had to learn it the hard way earned my degree in the streets graduated from hard knocks I got my education in hard knocks getting in and out of situations. situation hard nuts. got the bumps and the bruises to prove it Can't bust through the ceiling without feeling the burn. And I ain't got nothing that I didn't hurt. Chasing that dollar, still hitting the books. Stunning down in the street, I learned to sell the hoops. Talking about those hard knocks. Got the bumps and the bruises to prove. Got the right and the reason to choose it. Hard nuts. I'll turn to That's right. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. That's right. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sometimes I got you from hard nuts. I got my education. Hard nuts, get a little out of situation. Hard nuts, got the bust and the bruises to prove it. Hard nuts, oh love. No. Hard knocks van Joe Cocker. We gaan naar Eindhoven over PSV-Ado, Ronald van der Geer. Het is 0-0, uh, PSV is op zoek naar een goal en Orlando Engelaar op zoek naar een bril. Want Orlando Engelaar had echt de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe. Wel een uh, Comedy Capers actie aan vooraf, terwijl er nu weer dreiging is van PSV. Eerst maar eens daarna kijken, Hutchinson aan de rechterkant loopt zich vast op Piquet ter hoogte van het Haagse Strasopgebied. En Piquet verdedigt dan uit, jawel, via Hutchinson en dan mag Ado dus bij de eigen cornervlag gaan ingooien. Piqué loopt weg. Of is die bal over de achterlijn gegaan? Ja, hij is over de achterlijn gegaan. Nou, dat is dan allemaal op een paar vierkante meter gebeurd. En Coutinho gaat nu gewoon de doeltrap nemen. Hij stond aan de basis van de, de kans van Engelaar. Want het was een uh, onschuldig oogende voorzet van Manolev vanaf de rechterkant. Maar hij en uh, Rado Savlevic, uh, een communicatiestoornis, gingen allebei naar dezelfde bal. Allebei raakten hem half. En toen dus stond Engelaar bij de tweede paal. Helemaal vogelvrij. Kon hem zo binnenschieten. Maar hij schoot hem vervolgens naast de goal van Ado Den Haag. En Engelaar, die toch al niet populair. Er is hier bij het publiek al na twee pases het eerste fluitconcert op zich hoorde neerdalen. Zal nu helemaal wel de gebeten hond zijn in deze wedstrijd als die zich niet herstelt. Het balbezit voor ADO is even met Ami op de helft van de tegenstander. Dat is lang geleden. Ami met Jujak, bal over de zijlijn via Jujjak. En dan gaat Verhoek, de hoogte van het strafschopgebied van PSV... aan ADO's rechterkant ingooien. Kijken of dat zo meteen wat dreiging gaat veroorzaken. Na 32 minuten is het in Eindhoven nog 0-0. Hoewel Verhoek nu met een voorzet. immers met een kopbal. En daar is in, maar daar is ook Isaacson. Het blijft dus inderdaad 0-0. 0-0 is het ook nog steeds in Heerenveen bij Heerenveen NEC. Henk Kok. Het is in elk geval een spannende wedstrijd. En de Heerenveen dat werkt eraan om in elk geval hier deze wedstrijd te winnen. En Bas Dost is zojuist binnen de lijnen gekomen. U weet het allemaal, de transfer van Bas Dost naar Ajax is mislukt. Maar met luid applaus werd hij begroet door de Heerenveen supporters. De bal is aan de rechterkant bij Berens. Die gaat op zijn tegenstander af, gaat met zijn linkerbeen gaat hij die bal voorzetten. Dan kan hij normaal gesproken heel goed even kappen met rechts. En dan met links de voorzet te geven. Hij is tweebenig, rechts natuurlijk beter dan links. En dat blijkt ook wel weer van deze voorzet is helemaal mislukt is over de achterlijn gegaan. 72 minuten hebben wij uh, gevoetbald. En ook NEC heeft zijn kansen gehad in deze wedstrijd. Een fantastische redding van Stoer Elke Haat op een uh, kopbal uh, van Flemings. Maar uh, ik heb ook een hele goede kans gezien uh, voor Elm. Die kwam eigenlijk alleen voor de doelman van NEC, Silissen. Hij miste die kans, een dot van een kans die hij miste. En toen kwam onmiddellijk Bas dos binnen de lijnen. Aan de linkerkant is het nu George. Die probeert die bal te veroveren. Schöne pikt hem op. Schöne een van de gevaarlijkste mensen bij NEC. Samen met Flemings Altijd gevaarlijk, die Flemings. En nu gaat NEC dan ingooien. Aan de linkerkant van het veld door Emieux. Emieux een paar meter over de middenlijn. Een meter of 10, 15 gaat er snel ingooien. Dat doet hij naar de linkerkant van het veld. Maar George wordt onmiddellijk belaagd door een tweetal uh, verdedigers van Heerenveen. Maar toch kan die bal afgevallen worden naar Scheunen. Weer even terug naar uh, Sieben. Dan in de breedte. Parallel aan de middenlijn. Zet de NEC weer een aanval op. van ook NEC wil natuurlijk winnen. Van NEC moet ook eigenlijk winnen. Het heeft een achterstand in punten op, uh, op Heerenveen. En als ze nog een beetje uitzicht willen behouden door de play-offs... dan moet ook NEC deze wedstrijd weer een overtreding. Vrije schop voor Herenveen. 10 meter over de middellijn. Nog ruim een kwartier in Herenveen. 0-0. Excelsior AZ, dan niet mee. 1-0 voor AZ. Martens met de bal in de voet, maar de bal is over de achterlijn geweest. En dus mag je hem afgeven. De bal aan Kees Pauwer, de doelman van Excelsior. AZ heeft de afgelopen minuten niet heel veel kansen gecreëerd... Toevalsmoment gezien aan de overkant van het veld. Een afgeslagen corner. Excelsior kreeg er opvallend genoeg vier tegen eentje voor de AZ in deze wedstrijd. En Klaas nam de bal ineens zodat hij kwam van de hand van doelman Romero van AZ. En die bal hobbelde maar een half metertje naast het doel van de Alkmaarders. De trap van Pouwen hebben we gezien. En Bergkamp kan de bal ter hoogte van de middenlijn niet bij zich houden. Ingreep van Nelom is goed in het duel met berg -Gutmondson. Maar Excelsior kan het geen vervolg geven. En ziet dat Hector Moreno de bal heeft. Moreno op snelheid richting... De middenlijn ziet aan de linkerkant geen afspeelmogelijkheden. Dus gaat het eventjes terug naar Klavan, de verdediger. Daar is Stijn Schaars de aangeven bij de 1-0 dus van Sigtorsson. Dan wat problemen voor Mooi Zander. Wordt opgejaagd door Bergkamp en de trap dan maar van de doelman van Sergio Romero. Zo richting de defensie van Excelsior. Maar het gaatje wordt dichtgelopen door Nieveld met Sigtorsson in de buurt. Excelsior zal toch wat moeten, want het laat weinig zien tegen AZ. Dat met 1-0 leidt in Rotterdam. 12 minuutjes nog in de eerste helft. Yeah. De stereofonics met Have a Nice Day. Volgens mij is het uh, geen echt vriendelijke wedstrijd bij jou in Eindhoven, Ronald van der Geer. Het is uh, duwen, trekken, het is uh, schoppen. En van Boekel, de scheidsrechter, heeft zijn handen vol aan die wedstrijd die nu 39 minuten onderweg is. Wel altijd nog een 0-0 stand kent, maar bijvoorbeeld wel een cornerverhouding van 9 tegen 1. In het voordeel van PSV. De Rijk nu wel namens Ado Den Haag. Vindt Toornstra op de helft van de tegenstander. Engelaar zit ertussen. Ado houdt de bal bezet. Met Boelekin legt terug op Toornstra en Toornstra schiet naast hij de Middenvelder die vorige week zijn eerste doelpunt maakte in het betaalde voetbal. En nu toch een uitgelezen mogelijkheid had om na een goede uitbraak van Ado de Den Haag zijn tweede te maken. Het is het vinden van Boelikin. Met de hak wordt de bal dan in de as gelegd. Daar waar Tonstra opduikt. En dan geniet hij even wat vrijheid. En schiet hij goed. Maar schiet hij uiteindelijk naast de goal van PSV. Het is een spaarzaam moment hoor. Voor die goal van PSV. Want het is, net, die, ja, PSV, want het is met name natuurlijk de thuisploeg die Ado onder druk zet. En Ado is zo bij tijd en wijle helemaal in de war. Dat zie je aan de manier van Pasen. Lewin bijvoorbeeld die uit het niets een corner weg moet geven. En uh, ook een beetje de paniek toch ook wel bij al die corners die PSV heeft mogen nemen. Uiteindelijk uh, komt er dus geen goal uit tot nu toe. Terwijl er nu een fluitconcert is omdat het publiek denkt... Dat er een overtreding is gemaakt door Ado Den Haag. Nou, dat denkt het publiek goed. Maar het publiek denkt ook dat er wel voordeel zat in die actie van Pieters en Jujjak. Maar uiteindelijk zegt Van Boekel: we gaan gewoon die vrije trap nemen. En dan haalt hij eigenlijk de angel uit de uitbraak van PSV. Dat nu opgejaagd wordt, want Rodriguez heeft balbezit halverwege zijn eigen helft. Boelikin, die zich tot nu toe rustig heeft gehouden, gaat nu maar eens stoorden. Bal terug gelijk naar Isaacson, die ook blij is dat hij weer eens in het spel betrokken wordt. Terug weer naar Rodriguez. En die moet dan gaan zoeken naar een afspeelmogelijkheid. Maar het speelveld is klein. Mensen staan allemaal. Manou left. Die komt van rechts naar binnen. Laat Kubik zijn hielen zien. En paas wel aardig naar de linkerkant. Waar Jujak kan aannemen. Jujuak komt nu van links naar binnen. Op zoek naar het rechterbeen. Nee, op zoek naar de paas. Hutchinson. Ja, het idee is aardig. Alleen de uitvoering wat minder. En in het strafschopgebied van Ado staat er dan lex Immers om zijn voet achter de bal te zetten. Uitbraak via Tornstra. Onschadelijk gemaakt op de middenlijn aan de linkerkant door Pieters. Pieters, Jujak en weer Pieters en weer Ducak. En nu is Ami het bos ingestuurd. En is er dus wat ruimte voor Jujuak. Die nu te maken heeft met immers. Voorzet van Jujak. Weggekoopt uit het strafstofgebied door Piqué. Verder weggewerkt door Immers. En dan is ADO weer even uit de zorgen. Met de nadruk op even. Want het levert de bal weer in. De bal gaat namelijk over de zijlijn. En PSV gaat via Manolev weer ingooien. Nee, PSV is natuurlijk hardnekkig op zoek naar die goal. Heeft ook ontzettend veel balbezit. Heeft ook het initiatief. En Engelaar die neemt nu weer ongenodig veel risico met Tornestra in zijn rug. En het publiek herkent dat gelijk en fluit Engelaar dan maar weer uit. PSV jaagt dus en ADO geniet zo heel af en toe van het countermoment. Met nog vier minuten tot aan de rust is het 0-0 in Eindhoven. Heerenveen en NEC hebben niet zo heel lang meer om die 0-0 van het bord te halen. Henk Kok. Nog een kleine 10 minuten en hij kijkt naar Juricic in het 16 meter gebied. Die wil die bal voorgeven. En dan kan Dost net niet zijn voet tegen de bal aanzetten. Hij raakt die bal nog wel, dacht ik, maar hij kan er niet voldoende richting aan meegeven. En dan gaat hij voor het doel langs, voor het doel van Sillessen. En zo valt Herenveen voortdurend aan in deze wedstrijd. Aardige voorzet van Juricic. Hij raakt die bal niet goed, Bas Dost. Hij zet zijn binnenkant van de schoen daar onvoldoende tegenaan. De punt van de schoen te ver naar buiten toe. En dan gaat die bal simpelweg langs. Maar het is ook gevaarlijk voor Heerenveen. Af en toe hele goede counters van NEC. Zojuist nog een kans voor NEC via uiteindelijk Flemings die de bal inschoot op de benen van stoer Eldekaart. Heerenveen gaat ingooien. Dat doen ze dan aan de rechterkant van het veld via Bruijer. Heerenveen neemt de nodige risico's. Is ingegooid naar Djuricic. Weggekopt dan weer die bal en dan opgevangen door Kopic. Kopic gaat even lopen met die bal. Die moet hij snel afspelen. Dat doet hij dan ook aan de linkerkant van het veld naar Assaidi. En Wil heeft het buitengewoon moeier met de ACI. Die ACI is al een paar keer voorbij gesneld. Maar de voorzet is dan over het algemeen niet goed. Een van die voorzetten kwam niet terecht bij de tweede paal. Wat door stiekem positie had gekozen. Green op de rand van de 16. En Davis maakt dan een overtreding. Vandaar dat het publiek een klein beetje tekeer gaat. Vrije schopmogelijkheid hebben we voor Veen, Een meter of drie buiten het 16 meter gebied. Precies op de as van het veld. Nou, als Herenveen dan een specialist in de gelederen heeft... dan is dit misschien een mogelijkheid voor Herenveen. Ik denk dat Krientheim deze vrije schop gaat nemen. In elk geval, hij staat achter de bal of is het Feyerlin? Het is Feyerlin die achter de bal staat. Die gaat die vrije schop nemen. Op de as van het veld wordt een muurtje gevormd. Ook spelers van Herenveen in die muur. Er wordt een beetje een slow handklepje gedaan... Maar de supporters van Heerenveen zijn toch te nog tevreden met deze wedstrijd. En de vrije schop, Je wordt wel genomen. Er zat bijna snelheid in de bal. Die muur stond er ook dicht op. Het dreven nog wel een hoekschop op. Misschien mag ik deze hoekschop voor Heerenveen nog even meenemen. Die hoekschop wordt genomen aan de linkerkant van het veld. Eens even kijken of dit nog wat oplevert. Dos gaat naar de eerste pal. kan niet, Die de kop de bal blijft hangen in het 16-meter gebied. En dan wordt hij opgeruimd door NEC. We moeten nog een 8 of 9 minuten spelen. Stand in Heerenveen 0-0. Het is tot nu toe eh, op Woudenstein gebleven bij die ene goal van Siktorzon. Nog niet mee. Mag AZ zich natuurlijk wel aantrekken. Maar eerst even kijken naar de corner van Excelsior. Bal achterin. Daar is de gelijkmaker denk ik. Nee, want Bergkamp lijkt de bal binnen te kunnen tikken. Maar een uitgestoken hand of misschien wel twee van Romero. Zij voorkomen dat. En zo blijft het 1-0 voor AZ. En wat jij zegt is waar. AZ nog altijd de bovenliggende partij voetballend sterker. Puurlijk. Maar... Zijn wel, uh, het is wel zo dat Excelsior het gevaar voor de goal heeft weten te elimineren. Weinig mogelijkheden nog maar gezien voor AZ. Nu wel. AZ in het strafschopgebied. Daar is Martens. Kan niet met rechts. Wil graag met links. En dan moet de bal dus verder naar de rechterkant. Waar ploeggenoten staan. Voorzet komt achterin. Daar is hij. Sigtorsson. Uitgestoken hand van Pauwe. Dat was weer Sigtorsson. Wat is er in die man gevaren, zegt de afgelopen weken. Want wat is hij gevaarlijk. Maar het blijft wel bij 1-0. Minder dan twee minuutjes in de eerste helft. Eindhoven, PSV-Ado, Ronald van der Geer. De bal lag op 18 meter van de Haagse goal. Vrije trap dus voor PSV. Joujak uiteraard daarachter, maar hij schiet de bal wel hard. Maar naast de goal van Adel de Den Haag. Het blijft dus 0-0. Zit in de laatste minuut voor rust. zal ongetwijfeld nog een minuutje of twee bijkomen. Omdat er veel op onthoudt geweest. ...is geweest in dit duel en PSV heeft echt de kansen opeengestapeld. Toifonen na een hele aardige aanval met Manolev en Hutchinson. Uiteindelijk schiet hij vanaf de rechterkant van het strafstopgebied op de benen van de Rijk. En zo is er die continue druk van PSV op de goal van Adel Den Haag. Maar tot nu toe houdt het elftal van John van der Brom dus stand. Sterker nog, het mag nu zelfs een vrije trap nemen op de helft van de tegenstander... ...omdat er een overtreding wordt gemaakt op Kubik voor Hoek op Natuurlijk achter die bal, die vanaf links voor de goal zal worden geslingerd. Hij ligt halverwege de helft van PSV. Zoals gezegd dus aan de linkerkant. Voor Hoek wacht even. Omdat De Rijk en Lewin. Mensen zijn die uh, moeten gaan oversteken. Lewin durft het niet aan. De Rijk meldt zich wel. In de buurt van uh, Isaacsson. De Rijk is daar. Immers is daar. Die bal is lang onderweg. Boelekin uiteraard. Maar daar is ook Rodriguez. Kopt de bal weg. In de voeten van Toornstra. Toornstra zoekt dan immers. In het strafschopgebied van PSV. Maar de beste verdediger op dit moment is. Danny Koevermans. Kopt de bal uit eigen strafschopgebied. Dan wil Den Haag de bal hebben. Maar Den Haag krijgt hem niet. Omdat Ami die bal over de zijlijn heeft gelopen. En dus mag PSV op slag van rust. Op uh, ter hoogte van het eigen strafsomgebied via Pieters gaan ingooien. Is gebeurd in uh, de richting van Hutchinson. Hutchinson krijgt dan rond de middenlijn aan de linkerkant die bal terug. Verlengd op Koevermans. Koevermans terug op Hutchinson. Vervolgens een lange bal. Ja, niet te belopen. Zowel niet voor Toivonen als voor Koevermans. En dan strand eigenlijk deze PSV-uitbraak weer in schoonheid. En kan Ado nog iets bedenken in de uh, middels de extra tijd. Eén minuut slechts heeft Van Van Boekel al bijgetrokken. Als Verhoek zich losmaakt van Pieters. Dan met de neus naar Pieters staat. hem opzoekt en een overtreding ...uitlokt bij de linksachter van Oranje en PSV. En het laatste wat we dus in het eerste bedrijf van deze wedstrijd gaan meemaken... ...is een vrije trap voor Aardo Den Haag. Ontstaan dus na die overtreding van Pieters op Voorhoek. Wie gaat die vrije trap nemen? Ik zou het lekker aan verhoek Hoek overlaten. Man met de beste trap, koning van de assist in Den Haag. En hij slingert die bal nog wel één keer voor de goal vanaf de rechterkant. Even wachten weer, want de Rijk moet natuurlijk oversteken. Boelikin is daar, Immers is daar. En dan staat Kubik daarachter als een soort sluipmoordenaar. Die bal komt overigens laag en komt dan bijna toch nog... omdat hij aan iedereen voorbij gaat terecht bij Kubik aan de linkerkant. Manolev of Lensenstad pakt die bal uiteindelijk op. En dan vindt Van Boekel het genoeg. Het is een wedstrijd vol beleving geweest. Maar in de conclusie uiteindelijk wel mag luiden dat PSV het ...van het spel had, alleen niet heeft gescoord. We gaan met 0-0 rusten in Eindhoven. 0-0, vlak voor tijd, Heerenveen, NEC, Henk Kok. Ja, maar een enerverende slotfase. Het spel ligt even stil en ik denk dat NEC een vrije schot meekrijgt. Maar zojuist een fenomenale redding van Sillissen. Het was die de bal doorkopte op Berens aan de rechterkant van het veld. En Dossi ging met één door, de voorzetter van Berens... Misschien was die bal een fractie te hoog, dat durf ik vanaf deze positie niet zeggen. Maar Dos kopte de bal in, naar de benedenhoek. Alles was eigenlijk goed aan die bal, maar Sillessen tikte de bal buiten de palen. Nu een vrije schop voor NIC. Linkerkant van het veld wordt genomen door de Sjeuner. Zo met, e, met het rechterbeen zal ongetwijfeld een worden. En dan moet je altijd op vlames, moet je letten. De bal is veel te laag. Veel te laag kan weg worden door Vajerlinen. Maar ook onmiddellijk kan die bal weer worden opgevangen naar Amilieu. En die gaat schieten vanaf afstand. Dat heeft toch geen zin. Hij raakt alleen een hele veenspeler. In dit geval is het Bas Dos. Het spel gaat door. Vlemens heeft de bal nog. En dan krabbelt Dos. Die krabbelt weer over de En dan heeft van de Skystrechter volkomen terecht. Die heeft het spel stilgelegd omdat de bal tegen het hoofd van Dost werd aangeschoten. Volkomen terecht wat Braamhaar hier doet. Van. Kan er kan even sprake zijn van gevaar van Ernstig Letsel. En dan heeft Braamhaar de wedstrijd even stilgelegd. Ik kijk naar het scorebord. Nog 2,5 minuut. Wisselende kans, zowel voor NEC als voor Heerenveen. Heerenveen de betere kans. En Jans kan absoluut tevreden zijn. Niet over het scoreverloop en niet over de stand. Maar zijn team, zijn elftal speelt er als een team. En dat was tegen Den Haag en Groningen niet het geval. Nog ruim 3 minuten, 0-0. Het is uh, rust bij PSV ADO, 0-0. Rust bij Excelsior AZ, 0-1 doelpunt van Sictorzon. En het basketballen dan Nijmegen de Bosch en de Bos, Leo Kersen. 5,5 minuten gespeeld in het derde kwart tussen Nijmegen en de Bos. is dus, uh, de nummer 3, de Bos tegen de nummer 4, Nijmegen. Ja, de emoties lopen wat op in de zaal. En dat komt denk ik vooral omdat Nijmegen heel slecht is begonnen aan het derde kwart. Het was dus rust, 37, 44, 7 punten verschil. Nou ja, dat kan er nog gebeuren. Maar voordat hij derde de kwart goed en wel begonnen was, was het 41-56. 15 punten verschil in het voordeel van Den Bosch. Den Bos verdedigde, wel scherp in die fase. Maar Nijmegen was bepaald niet scherp uit de kleedkamer gekomen. En het was, ja, Nijmegen valt aan. De Bos pakt heel simpel de bal af. En dan met twee man tegen één naar de andere kant van de basket. En dan waren we al simpele basket, simpele lay-ups. En ook het verschil op naar 15. Dan is Nijmegen wel teruggekomen, mede door de emotie in de zaal. Want de ploeg steunt Nijmegen wel. Maar ja, het, het verschil is gemaakt. Nog vier minuten in het derde kwart, stand 49, 58. En dan uh, de slotfase bij Heerenveen NEC Henk Kok... Nou, die kan nog wel drie of vier minuten duren. En even een overtreding, dacht ik. Een overtreding van Wil op Azaidi. De kwelgeest is deze die voor Wil. En Heerenveen krijgt de vrije schop toegekend door Braamhaar. Een beetje aan de linkerkant van het veld. Een 7, 8 meter buiten het strafschopgebied. En ik denk dat de Judith, de jonge Servier, hij is nog maar 19 jaar. De basisopstelling opgenomen, onder andere voor Swek. Die gaat die vrije schop nemen. Er zal ongetwijfeld een inspanning worden met het rechterbeen. Goed aangesneden. Maar er staat geen enkele Herenveen-speler. En dan kan zomer die bal vrij gemakkelijk wegkoppen. Maar de tweede bal is ook voor Herenveen. Weer ingespeeld in het 16-meter gebied. Dos gaat naar die bal toe. En dan gaat ook. Uh, wie was het in dit geval? Uh, Nuiting. Die gaat naar die bal. En dan wordt hij uiteindelijk wel uitverdedigd door de NEC. De de bal bij Scheunen. Kan hem goed onder controle brengen met zijn borst. Maar onmiddellijk heeft hij ook Juriciets in zijn rug. En probeert Juriciets 5 uh, te bereiken. Maar hij heeft kennelijk een overtreding begaan en vandaar dat het Heerenveen-publiek wat fluit een overtreding op Davids. NEC mag een vrije schot nemen. Nog drie minuten komen erbij. Ik zie even naar de vierde official, de vierde man zeg maar, die houdt het bord omhoog dat er nog zeker drie minuten moeten worden gespeeld hier in Heerenveen. Misschien wordt het wel weer een gelijkspel. Nek heeft een aardige reeks achter de rug. Eén keer een overwinning, vier keer een gelijkspel. En het is eigenlijk in de Eredivisie de kampioen van de gelijke spelen. Het heeft al acht keer gelijk gespeeld. En geen enkele andere ploeg heeft dat nog dusverre gedaan in de Eredivisie. Schöne pakt die bal weer op op de helft van Heerenveen. Halverwege de helft van Heerenveen. Feyerlinen uh, zet druk op de bal, Schöne dreigt een beetje, gaat een beetje verder naar het 16 meter gebied toe, komt de voorzet, komt de voorzet niet. Nee, hij moet hem even uh, terugleggen op Armejeu, de verdediger. En dan gaat de weg van naar uh, de achterlijn en dan kan hij niet gestopt worden, die bal die komt voor de goal langs. Die wordt nog wel even beroerd door George, wordt hij nog even teruggelegd door Flemings. Uh, dan is het Châtel. En dan is het gevaar weer geweken voor de Veen. dan kan de counter opgezet worden. De counter over de rechterkant van het veld via Berens, Berens wordt achtervolgd door Davids, houdt even in. En dat, ja, dat duurt veel te lang, Berens, veel te lang. Dan kan die verdediging van de NEC, die kan zich weer organiseren. Wel, Juricic denkt hem af te kunnen spelen naar de Breuer. Maar dan gaat de bal toch over de zijlijn via de voet van Châtel. Snel ingegooid, snel ingegooid door Breuer. Halverwege de helft van de NEC. Even een aanloopje, gaat die bal naar Berens, die krijgt dan een duw. Gaat er gemakkelijk bij liggen. Overtreding van David. zo ongeveer bij de cornervlag Twee, drie meter van de cornervlag af. Ja, dat, kan een, dat wordt natuurlijk een vrije schop. En dan gaat alles wat Herenveen is, gaat in het 16-metergebied. Zou het dan toch nog gebeuren? In de eerste wedstrijd werd het een 2-2 gelijkspel. Dan maakte Berens drie minuten voor tijd in Nijmegen de gelijkmaker. Vrije schop wordt genomen door Juricic. Twee mensen nog slechts buiten het 16-metergebied. Juricic komt de voorzet en die wordt wel geraakt. Ik dacht dat het even Berens was, ik weet het niet zeker. Maar de bal is... Nee, het is... Wie ook geweest, het is... Elm, denk ik, nog geweest, die de bal dan toch weer via een verdediger over de doellijn komt. De hoekschop wordt snel genomen door Judith. Ziet weer veel mensen de lucht in. Wordt uh, goed gekopt door Kopits, was dat. Maar Kopits kan die bal ook niet binnen tikken. ACI die moet hem nog eens een keertje voorzetten. Komt hij voorzet? En er wordt hier gekopt, Nee, er wordt niet hier gekopt, Gaat hij over de doellijn. Scrimmage, hij is er nog niet over de lijn. Een geweldige scrimmage. En ik denk dat het uiteindelijk zomer was die de bal van de doellijn er weghaalt. Het is moeilijk te zien vanaf deze positie, want het was zwart. En het was blauw en wit gespreid En nu de tegenaanval nog eens een keer van NEC. De wedstrijd is nog lang niet afgelopen. Een drie tegen, drie situatiebal naar de rechterkant van het veld. Het is in dit geval moet die bal toch eens een keer voorkomen. Nee, die bal die komt niet meer voor. En dat weet uh, in elk geval jonge Pin die weet nog te voorkomen dat NEC nog gevaarlijker wordt. Het is alleen maar een hoekschop. Ik kijk eens naar het scorebord. We moeten misschien nog een 15 seconden spelen, maar absoluut niet langer. Het is ongetwijfeld de laatste hoekschop in de wedstrijd. Die zal nog moeten worden genomen. Braham, die kijkt wel op zijn klokje. Maar zijn hoekschop wordt altijd genomen. Hoekschop wordt genomen door George. Zal dat dan toch nog gebeuren voor NEC? 4-5 NEC is in de Meten, ietsje, een 16-meter. Bitsjoenen vraagt door de bal. Stoer, elkaar staat eronder door. Dan moet de Flemings die, die bal nog een beetje voorzetten vanaf de rechterkant van het veld. Dan is weer Stoer, elkaar kan niet goed bij de bal. En dan geeft Breuer nog een hoekschop weg. Nee, nee, nee. Die kan nog net binnen worden gehouden door Julits. En dan fluit ook Bramhaar voor het einde. Ze hebben wisselende kansen gehad, zowel Heerenveen als NEC. En Heerenveen heeft gevochten als een leeuw, maar dat kon hier vandaag niet winnen. Mocht wel de meeste aanspraken maken op de overwinning, maar het is gebleven bij 0 tegen 0. Uh -huh. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll the world to find you.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 Every day I will remind you, oh, find out what we're made of, when we are called to help our friends in need, you can't count, no. Bruno Mars, count on me. Als ik me goed herinner was 49, 58 de laatste tussenstand die we hoorden uit Nijmegen van Leon Kersten. Ja, inderdaad. En nu is het, uh, het is heel anders. 54, 61 met voordeel van de Mos. Maar wat een rare wedstrijd. Het gaat het eerste kwart gelijk op. het tweede kwart komt eerst Nijmegen voor en dan gaat de Mos de rust in met 7 punten voorsprong. Die voorsprong die loopt uit tot 15 punten verschil. 41, 56. Ja, en dan is het even later 54-58 zijn het maar vier puntjes verschil. Nu is het dus iets meer. Omdat het zojuist een technische fout was voor de coach van Nijmegen, Michael Schuurs. En die zat eruit te komen. Hij was meerdere keren gewaarschuwd. En uh, na een persoonlijke fout oproef hier Jansen uh, vond hij dat het geen persoonlijke fout was. Hij stond in het veld en de scheidsrechter twijfelde niet, Het van een technische fout. En uh, ik denk dat de scheidsrechters misschien wel iets strenger op mogen treden tegen coaches. Uh, die constant aan het zeuren zijn. Uh... ...over beslissingen die de scheidsrechters nemen. Nu werd het afgestraft met een technische fout. Dat betekent twee extra vrije worpen. En nu aan de andere kant een aanvallende fout voor Den Bosch. Het wordt steeds rommeliger. Het publiek ja, kruipt eigenlijk letterlijk het veld op langzaam. Iedereen komt steeds dichterbij, steeds dichterbij. Die emoties lopen steeds iets hoger op. Er gaat van alles mis op het veld. Maar het is wel spannend. Nog 1 minuut 52 in het derde kwart. Want het gaat wat langzamer. Het is nu 56 voor Nijmegen, 62 voor Den Bosch. Dat wel. VVV is bezig aan een dramatische reeks. Van de laatste 14 wedstrijden werden er maar één gewonnen. Alleen van Willem II. Dat was ergens begin november. Maar ja, NAC komt op bezoek en NAC uit. Dat haalt maar weinig punten, Frank Wielheid. Ja, dat uh, doet het thuis twee keer zo goed als in uitwedstrijden. Dus dat belooft uh, op voorhand niet zo gek veel goeds uh, voor uh, dit duel. Ook omdat met uh, de komst van Willy Boes als hoofdcoach... VVV heeft besloten om vooral tegen te houden, ook in thuiswedstrijden. Tot nu toe heeft dat overigens, zoals je al uit hebt gelegd, min of meer niet geholpen. Behalve dat ene keer, die ene keer die winst op Willem II is er daarna nog één keer gelijk gespeeld uit bij Heracles. En voor de rest werd alles verloren wat VVV sinds Willem II uit heeft gepresteerd. Toen werd het 4-1 voor de ploeg uit Venlo. Maar inmiddels is dus alles anders. Alles moet gericht zijn op handhaving en het voorkomen van directe degradatie. Want Willem II sluipt dichterbij en daarvoor is deze wedstrijd dus ook belangrijk voor VVV om te zorgen dat Willem II niet al te dicht in de buurt kan komen. En ook voor NAC is dit een belangrijke wedstrijd, want de aansluiting met de top 8 waarmee je nog de Europese play-off zou kunnen halen, als je die wilt uh, vasthouden, die aansluiting, dan moet je uit bij VVV eigenlijk winnen. Ik ben benieuwd of NAC vandaag eens op de aanval wil gaan spelen. Je zou willen zeggen op de grasmat in Venlo, maar het is gewoon een zandbak met wat groen er tussendoor en daar zullen ze het mee moeten doen. Dat is misschien in het voordeel van VVV dat het niet zo zin heeft om te voelen, in de laatste thuiswedstrijden. We zijn begonnen aan deze wedstrijd. Begonnen met centraal in de verdediging bij VVV. Yoshida, die daar is uh, weer teruggekomen van de Azië-cup. Die hij, en passant, ook nog even won met Japan in de finale 1-0 tegen Australië. Hij kreeg de bloemetjes van voorzitter Heiberde. De eerste seconden in deze wedstrijd zitten er in ieder geval op. Benieuwd wat dit gaat worden vandaag in de koel. Cool. Het is een kwestie van geduld Rustig wachten op de dag Dat heel Holland-Limbus Dat heel Holland-Limbus Oh, ik heb mijn lange leven gewaagd De dag die moest komen en ook de nacht Alles wat ik wou, maar wat ik nooit kreeg Is te duur of te vroeg of te laat voor mij Wachten op de succes en op dit mooie de zon... Frank Wielheid. Ja, hij zit er al in, in de eerste minuut van deze wedstrijd zo'n beetje. En volgens mij is het Moussa die hem maakt op aangeven op de vrije trap van Youssef El Akcaoui. Zijn derde wedstrijd voor VVV. Goeie vrije trap, dwars door het midden ingekopt door Moussa. 1-0 VVV. Dat heel oh, zoveel dieren, zoveel energie. En amper iemand die me kent, zegt nou. Weer. Soms heb ik je doet, ik al dat dier. Een vies gezicht had ik niet glaasje gemeerd. De Want ik heb nog een tegen leven. Hij ik vroeger om maar doegen. Denken, denk je, denk, je, denk je, ik, ik begreep het niet. Maar ik uurt naal. Hoor dat hij met z'n allen. Het is een klein van geven. Dus tegenwacht de. Orkest, de Europool ik op een en weer nog een Verder die beroepen. we zien dat kapakje namen. Het is een kwestie van je we wachten I'm yeah. Frank Wieluit. Ja, ook Limburg zullen we dan maar zeggen. 4 minuten, 1-0 VVV dankzij die goal van Moussa op de vrije trap van El Akcerwi. Het was zo'n bal die midden voor de goal van Ter Raoula viel. Waar iedereen van nak dacht, nou als ik aan de kant ga misschien dat iemand van VVV dan uh, nog de bal wil inkoppen. Er was geen nakker in de buurt van die bal te vinden. En Moussa die sprong en bukte tegelijk, kreeg de bal op zijn achterhoofd en kopte de bal min of meer per ongeluk, wel, maar wel binnen... En dat is wat uh, telt. En dat is in ieder geval leuk voor uh, de openingsfase van deze wedstrijd. Waarin uh, uh, VVV twee minuten later nog zo'n kans kreeg. Weer een vrije trap. Ongeveer dezelfde hoek voor een uh, LHCW. Die weer achter de bal ging staan. Maar deze keer dacht van nou weet je wat. Ik kan het ook in één keer zelf proberen. Daar komen ze weer die jongens van VVV. Het is drie tegen twee. Maar met Boymans richting de eerste paal. En daar komt hij zeg. Zomaar in één keer de bal. Hij probeert het met de binnenkant uh, van de voet. Om die bal in één keer uit de lucht te plukken. En dan ligt daar een speler van NAC geblesseerd op de grond. Uitstekende inzet daar van Boymans. Een goede poging om de 2-0 te maken. VVV totaal anders dan we de laatste weken van ze gewend zijn in deze openingsfase. Tegen NAC-NAC. Apathisch. Dat verwacht je wel van ze in uitwedstrijden. Maar na vijf minuten. VVV lijkt wel haast ontketend. Er staat ook nog 1-0 voor. Wat voor plaatjes heb jij nodig Ronald om ze eindelijk te laten scoren? Nou, een kwestie van geduld was wel, was wel aardig gekozen. Alleen het heeft weinig met Limburg te maken hier. 0-0, 49 minuten. Verhoek met een voorzet tegen wie aan? Tegen Rodriguez. En dus een corner voor ADO Den Haag. En ja, voor de mensen in de Hofstad die meeluisteren. Dit is al de derde corner voor ADO in de tweede helft. Pas 2,5 minuut bezig. Maar wat dat betreft doet ADO in deze wedstrijd meer mee dan in de eerste helft. Toen PSV de boventoon voerde en het ADO bijzonder lastig maakte. Maar ADO hield stand. Die corner wordt genomen door Verhoek vanaf de linkerkant. Moeilijk staat bij de eerste paal. Wordt niet gezocht. K komen de vuisten van Isaac Son. Immers op de rand van het schafschopgebied. Bal niet onder controle. Tujac wil hem dan verder wegwerken. Maar dan zit Thorstra ertussen en herstelt het balbezit voor Ado. Immers dan. Ja, wat is dit? Een, een schot op goal. Een voorzet. Het houdt het beetje het midden tussen beide. Bal gaat dan ook geval over de achterlijn. En dan kan Isaac Son een doeltrap gaan nemen. Isaac Son, die wel een keer reddend moest optreden in deze tweede helft. Na een actie die begon bij Manolev. Je zag het eigenlijk gebeuren. Hij stoomde op. Als ware een stoomlocomotief in de as van het veld maar overschatten eigenlijk zijn eigen mogelijkheden. Leed balverlies en toen was het snel schakelen naar Verhoek aan de linkerkant die vrijgelaten was. En zijn schot vanaf links werd door Isaacson tot corner verwerkt. Nu PSV met de Toyfone aan de linkerkant. achtervolgd door Immers. Even afgeven dus op Erik Pieters. Die duikt ook die linkerhoek weer in. straf op gebied. Daar ongeveer. Dan naar Toyfone. Wat meer in de as. Hutchinson staat helemaal in de as. Zoekt de combinatie met Engelaar. Die strand omdat Lee Winter tussen zit. En dan zou, ja, dan zou Den Haag eruit kunnen komen. Boelikin, in. Piquet. 10 meter voor de middellijn. Iets over de middellijn aan de linkerkant voor Hoek. Die wordt dan weer op de huid gezeten door Bauma. Bauma jaagt door. Als de bal uiteindelijk via Kubik naar Coutinho gaat, dan is de counter dus wel weg. En Coutinho dus nu met een lange bal. En dan is het balbezit voor Ado ook weg. Kan PSV dat herstellen met Rodriguez? Hij weer opgejaagd door Boelekin. Bal terug naar Isaacson. En zo gaat het dus op en neer. Zoals dat dus eigenlijk ook wel in de eerste helft vol beleving zat. Alleen nu is de wedstrijd wat meer in balans. Balbezit nu voor PSV. Maar weer inleveren bij Ado Den Haag. 51 minuten gespeeld. Het is 0-0 bij PSV. Is Excelsior AZ eigenlijk een leuke wedstrijd, Ragnar? Nou, het is in ieder geval nog een wedstrijd. We zijn 2,5 minuten aan het spelen in de tweede helft. 1-0 is het voor AZ. Ah, jawel, het is aan aankijken wel waard. En het is te hopen dat Excelsior wat meer duiten in de zak gaat doen. In de tweede helft van deze wedstrijd. Nu is het balbezit voor Pauwe. De doelman van Excelsior. Dat dus maar met 1-0 achter staat. Dat is een krappe marge. En met name dat moment met Bergkamp, met Zegelaar. Die momenten... Die zorgde toch voor gevaar voor de goal van Romero, de doelman van AZ. Hoewel AZ de bovenliggende partij was, by far zou je zeggen. Aan de rechterkant kan Excelsior nu doorkomen. Tim Eekman, de verdediger, speelt in naar Klaas hier. Wat meer in de as van het veld. Meter of 20 buiten het strafschopgebied Bal weggehaald door Elm. Maar ook weer opgepakt door Nelom voor de middenlijn. Excelsior dus weer in balbezit. Daar is Zegelaar terug naar Nelom. Opgejaagd door Dirk Marcellus. En zo komt Excelsior er niet uit. Bal achterin rondspelen dan maar. Met onder meer Ramstein terug van de schorsing. Van Steensel zit daarom op de reservebank. Hij speelde vorige week. Marcellus kan ingrijpen. Benschop aan de bal. Een van zijn eerste balcontacten. Want hij is in de pauze in de ploeg gekomen voor Johan berg rechts rechtsbuiten van AZ. Daar is de bal richting Vinken. Goeie bal in de as van het veld. Aangenomen door Vinken, goed. En dan is daar Bergkamp het strafzoomgebied in. Kan niks met links, moet naar rechts. En dan is er tijd voor Ragnar Klavan om voor de bal te komen. Ook voor de man trouwens. En zo is de kans voor Excelsior verkeken. En blijft het 1-0 voor de Alkmaarders. Na inmiddels 50 minuten voetbal in nog altijd winderig, heel winderig, Rotterdam. ADO blijft nog steeds op de benen in Eindhoven. Is dat een goede typering, Ronald? Goede conclusie na 53 minuten. Want het is 0-0. Arno wordt ook wel wat brutaler in de tweede helft. Hoewel het net even moest oppassen. Goede combinatie. Over vier schrijven van PSV. Uiteindelijk Toivonen vrij voor Coutinho gezet. Coutinho schoot uh, of er kon redden op die inzet van Toivonen. Toivonen is overigens ook buitenspel. Nu Adel met Piqué. Halverwege de helft van PSV wordt hij afgetroefd door Manolev. En uh, vervolgens gaat de bal over de zijlijn via diezelfde Piqué. En kan er dus een ingooi plaatsvinden. Manolev gaat dat doen namens de Eindhoven. Eindhovense ploeg. Kijkt wat om zich heen. Ziet eigenlijk alleen maar een uh, afspeelmogelijkheid achterwaarts. En dus naar Rodriguez. Die kijkt eens rond en ziet dat eigenlijk alles stil staat. En dat uh, Ado Den Haag de linies kort op elkaar houdt. Dan wordt het lastig om iemand in te spelen. In dit geval Koevermans. Maar die heeft teveel veld nodig. Verliest de bal in de middencirkel aan Boelikin. Het snelle schakelen dan van Ado direct richting Verhoek. Maar goed oppassen is dit van Erik Pieters. Die krijgt de bal na interventie van Isaac ook weer terug. Dan Toivonen. Ja, verslikt zich dan ook in de bal. Maar hij krijgt hem toch aardig mee. Ondanks uh, twee man van Ado. Nog altijd Toivonen. In de as van het veld. De derde ado-man is een sta in de weg. Met een dikke plus. Want dat is Toornstra. En Toornstra verovert de bal. En stuurt nu Boelikin weg. Boelikin richting het grasopgebied. Die is niet zo snel. Bauma ook niet. Maar Bauma is sneller. Ja, dan zoekt Boelikin als het ware de sandwich op. In het grasopgebied tussen Rodriguez en Bauma. Maar beide doen niets wat niet mag. En Boelikin ziet de bal dan uiteindelijk in de handen van Isaacson belanden. Kijk nog wel even hoopvol naar Van Boekel, Maar er is geen sprake van een penalty. Tempo gaat wat omhoog. Want daar is PSV alweer. Met Hutchinson, Met Toijvode. Maar die heeft in de tweede helft wat ruzie. Met de bal zou hij andere schoenen aangetrokken hebben in de tweede helft. In elk geval moet hij nog wat wennen aan de bal. Want als hij hem krijgt springt hij eigenlijk met enige regelmaat van de voet. Nu wordt Bouma weer lastig gevallen door ado rechtsback Ami, Dat gebeurt allemaal op Eindhoven zijn helft. Iets te veel lastig gevallen van Boekel beaamt dat. En geeft een vrije trap aan PSV. Het publiek gaat er maar eens achter staan na 54 minuten. En nog altijd die 0-0 stand met Engelaar. Engelaar ziet dat er ruimte is. Voor de Rodriguez om wat stapjes voorwaarts te maken. Lendstand, snelle combinatie. Dan maakt Koeverman zich vrij. Dat doet hij 2, 3 meter voor het strafschopgebied. Zit er uiteindelijk wel weer een haarsbeen tussen. Dat van Piqué, bal over de zijlijn. En snel ingegooid door PSV. Aan de rechterkant aan de arm getrokken voor Tjuchak. Door Kubik, dat is gezien door Van Boekel. En dus op de rand, nou niet op de rand, maar een paar meter bij de rand vandaan. Aan de rechterkant, een vrije trap voor PSV. Tjuchak is uiteraard de man. ...voor dit soort spelhervattingen aan Eindhoven zijn kant. En dan schuift nu alles zo'n beetje richting Coutinho. De mensen die kunnen koppen. Althans, die bekend staan als mensen die wel eens een, een hoofd onder een bal zetten... ...bij een spelhervatting. Bouwma is daar onder meer natuurlijk. Koevermans. Ducic doet, doet het ineens. Coutinho met een redding op de lijn. Ja, die was ook berekend op een voorzet. Maar ziet ineens die inzet van de Hongaar rechtstreeks in zijn handen verdwijnen. Nou, met hangen en wurgen krijgt Ado die bal uiteindelijk weg. Ducic vangt hem weer op. Maar doet dat vanwege de helft van Ado krijgt dan weer... Een Kikje van Toornstra, er komt zo weer een nieuwe vrije trap voor PSV in een uh, wedstrijd die inmiddels 56 minuten oud is. Ook het aanzien meer dan waard is, maar het is nog 0-0 in Eindhoven. Gele kaart overigens voor Toornstra, weet u dat ook weer? De Bos nog steeds voor in Nijmegen, Leon? Nee, nee, het is zojuist 68-66 geworden in het voordeel van Nijmegen. En uh, nou, zojuist hadden er twee spelers groggy op het veld. Eén heb ik niet zien gebeuren, dat was de spelverdeler Leng van Nijmegen, dat gebeurde voor zijn bank. De speler van de Moss, de spelverdeler Turner, eh, daar zag ik wel. Die ging omhoog voor een lay-up en die werd in de lucht geraakt. En de scheidsrechters floten daar niet voor. Hij kwam heel vervelend op de grond terecht. En, ja, in die break die hij meegehaald werd het 68-66. Maar ja, de bank van de Moss stond op het veld eh, tegen de scheidsrechters te reclameren: van, eh, zagen jullie het wel goed? Dan moet ik toch zeggen dat het aantal persoonlijke fouten is opvallend. Nijmegen heeft er 10. Den Bosch 21. En uh, drie van de vier centers van Den Bosch staan met uh, vier persoonlijke fouten. Wessel, CJ Jackson en uh, Marcel Aert. Maar Den Bosch komt nu alweer op voorsprong door een driepunten van Rogier Jansen. Is het 68-69. Nou, er is van alles te vertellen over deze wedstrijd. Maar spannend is het in ieder geval wel. Nijmegen, Den Bosch, 68-69. Heerenveen, NEC is afgelopen. Het is daar 0-0 gebleven. PSV ADO is een minuut of tien in de tweede helft nog 0-0. Excelsior staat achter tegen AZ na 10 minuten in de tweede helft 0-1. En VVV NAC een 10 minuten, 12 minuten bezig. En het is daar 1-0 in het voordeel van de Limburgers. Zo meer na het NOS Journaal van 9 uur. NOS langs de lijn op 1.